7 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep zelf straffen tot zes jaar geëist... tegen de zeven verdachten in de strafzaak rond de gewelddadige dood... van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De eisen zijn grotendeels gelijk aan de straffen die ze in juni van de rechtbank kregen. Tegen de enige volwassenen onder de beklaagden werd zes jaar geëist. Tegen de minderjarige verdachten is tot twee jaar jeugddetentie geëist... waarvan maximaal een half jaar voorwaardelijk. Bijna alle verdachten zeggen dat ze onschuldig zijn. In Dallas begint de officiële herdenking van de moord op John F. Kennedy. Op het plein waar Kennedy vijftig jaar geleden werd doodgeschoten... zijn zo'n 5.000 genodigden. Het is de eerste JFK-herdenking in Dallas sinds 1963. Om half acht Nederlandse tijd, het tijdstip dat de schoten op Kennedy... werden gelost, wordt een minuut stilte gehouden... en daarna vliegen militaire vliegtuigen over. De samenwerkende hulporganisaties hebben inmiddels ruim 28 miljoen euro binnengekregen voor hulp aan de Filipijnen. Maandagavond na de landelijke actie op radio en televisie stond de teller op 18,5 miljoen. De woordvoerder van de samenwerkende hulporganisaties zegt dat de organisaties diep onder de indruk zijn van de enorme betrokkenheid en de creativiteit die in Nederland is losgekomen.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 Het weer? Veel bewolking, wat regen of motregen... maar vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Dan koelt het af naar 3 tot 0 graden. Morgen overdag wolkenvelden, maar van tijd tot tijd ook zon... en dan wordt het rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ANUB, ah, verkeersinformatie. In de staart van de op zich niet al te drukke avondspits... zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Onder meer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. En daar staat nu file tussen Sint-Joost en Echt. 4 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Verder gaat het in het zuiden van het land... een stuk beter dan een half uur geleden. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... is een ongeluk gebeurd bij knopend Prins Klausplein. 4 kilometer file daar, drie rijstroken zijn dicht. Er waren ook problemen bij Gouda op de A12. nou De rijbaan is daar weer vrij... Utrecht, maar op de A20 zien we nog wel wat file vanuit Rotterdam. Bij Moordrecht 4 kilometer. De meeste verdraging die zien we toch bij Zwolle. Op de A28 vanuit Amersfoort. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 10 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer vanuit de Randstad naar Noord-Nederland... kan het beste omrijden via Flevoland. Misbruik, mededogen, liefde en passiemoord... zijn de ingrediënten van Dostojevski's grote roman de idioot...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 Dit is Radio 1 VPRO Brands met boeken. Maarten Welkom, Westerveen. Kijk aan, ik word zelfs aangekondigd. Welkom, beste luisteraar. U luistert naar Brands met Boeken. En vandaag zit naast mij Frits Boterman. We gaan het hebben over zijn boek Cultuur als Macht. Cultuurgeschiedenis van Duitsland 1800 tot heden. Dat is een vrij bescheiden, uh, vrij bescheiden onderneming. Het boek ligt hier voor ons. Dus, uh, het is letterlijk vuistdik. Um, Frits Boterman, emeritus hoogleraar... moderne Duitse geschiedenis na 1750 aan de Universiteit van Amsterdam. Ook nog gedoseerd in Groningen. Um, in het boek wordt even ook nog tussen neus en lippen doorvermeld dat dit niets minder dan uw levenswerk is. En dat klonk voor mij zowel uh, heel erg trots als enigszins defensief. Want let wel op, pas op als je dit boek gaat lezen. Ja, dit, ik heb daar tien jaar van mijn leven aan besteed. Dus uh, de term levenswerk vind ik niet helemaal overdreven, eerlijk gezegd. En als je daar dan bij optelt dat je lange tijd uh, een aanloop hebt om uh, dit allemaal uit te zoeken dan is het natuurlijk meer dan tien jaar. Er zit natuurlijk heel veel uh, ervaring en lezen en studeren... die eraan vooraf is gegaan. En levenswerk, tenminste het woord zou inderdaad impliceren... dat er wel eens een heel leven aan vooraf is gegaan. Laten we daar dan ook even mee beginnen. Wanneer, um, wanneer, bent, u, uh, zo, wanneer bent u geïnteresseerd geraakt in Duitsland als onderwerp überhaupt? Want u bent ietsje, ietsje ouder dan ik ben. Uh, dus geboren in een periode dat je bezighouden met Duitsland... misschien toch niet zo voor de hand lag... Uh, nou ja, dat, dat klopt wel wat u zegt. Ik ben begonnen in een tijd uh, te interesseren voor Duitsland... Uh, terwijl hier nog zeg maar, uh, buiten de, de stenen door uh, de ruiten werden gegooid. Dus het eind jaren zestig, begin jaren zeventig. En uh, toen ben ik, en daar is de universiteit, uh, was daar goed in... is mijn interesse getrokken door uh, de colleges van meneer Oerlemans. En die uh, had een, een, een onderwerp aangesneden, conservatieve revolutie... Dat is een term die misschien uh, niet elke luisteraar bekend voorkomt. Maar in ieder geval heeft hij daar uh, een aantal colleges aan gewijd, En ook werkcolleges. En toen kwam ik in aanraking eigenlijk met, met die raadselachtige Duitse teksten... die er in de jaren twintig werden geschreven... En sindsdien heeft me dat eigenlijk uh, steeds bezig gehouden en ook niet meer losgelaten. Wat, wat zat er in die teksten dan dat u fascineerde? Nou, het waren voor mij, toen dat tijd, zeker als je zelf wat uh, jong was en, en, en, en misschien ook wel de potentie had mee te doen aan de, aan de culturele revolutie, uh, hoewel dat op een zeer bescheiden schaal uh, gebeurd is. Uh, waren dat teksten die ver van ons afstonden, niet alleen zeg maar, omdat natuurlijk de, de meeste studenten bezig waren met, met het marxisme, of althans deden dat ze dat kapitaal hadden gelezen of iets anders van, van Marx of Lenin. Uh, en dit was, waren teksten die gingen over uh, nou, revolutionair-conservatieve intellectuelen uit de jaren twintig, die natuurlijk meteen al in het, uh, in het verdachte bankje terechtkwamen want die behoorden natuurlijk tot de, tot de klassevijand. Dus in die zin was het al een, een, een schok voor mij... enerzijds om in die periode je bezig te houden... met die conservatieve revolutie. Dus figuur figura Spengler, waar ik later mijn, mijn dissertatie over schreef, En aan de andere kant, dat je... Eh, deze anti-Marxisten begon te bestuderen. En met teksten die eigenlijk ook voor veel studenten die daar aan die colleges meededen, eigenlijk volstrekt on, onbegrijpelijk waren. Wat, dus wat, Dat zat, was een wat, raadsel. Wat, wat, wat zat erin eigenlijk? Dan? Wat, wat maakt nou dat het u. Ik kan me voorstellen dat het een beetje subversief, een beetje stout voelt om daarmee bezig te zijn. Dat voelt toch ook wel. Het zal ook wel. Het zal wel enigszins een soort rebels gevoel hebben gegeven. Maar wat, wat, wat was er in die teksten dat, dat u in het persoonlijke aansprak? Nou, het was natuurlijk, dat was natuurlijk ook door die tijd geïnspireerd. Namelijk dat er uh, sprake was, en, dat, dat woord, en die termen werden natuurlijk in die tijd ruim gebruikt... Uh, sprake was van fascisten en fascisme en nog een paar van, die, van dit soort uh, termen. En dat deze lui, uh, die revolutionaire conservatieven als Spengler... maar ook Ernst Jünger, uh, Arthur Müller van den Broek... Uh, allemaal vrij onbekende namen in die tijd... Uh, dat dat mensen waren die eigenlijk verdacht waren... voorlopers waren van het narcisme... en in die zin natuurlijk ook wel een zekere actualiteitswaarde hadden. Dus het was aan de ene kant vervreemding. Aan de andere kant was het van... kijk, dit zijn de, eigenlijk de intellectuele rotzakken... die uiteindelijk Hitler aan de macht hebben gebracht. Dus daar zat natuurlijk ook die politieke component in. Even afgezien van de teksten die... Uh, in, in die zin onbegrijpelijk waren. Omdat die natuurlijk doorspekt waren... van allerlei uh, romantisch, uh, conservatief jargon. Het uh, Duits van de meeste studenten... was in die tijd ook nog niet echt geweldig. En dat van u? En Van mij was het ook zeker. En nog steeds niet uh, geweldig. Uh, maar dat uh, heeft mij altijd zeer geïnspireerd... een onderwerp bij de, bij de kop te nemen... Uh, dat eigenlijk uh, niet zeitgemes is... om het maar eens op het duit te zeggen. Dus niet in de lijn van de tijd lag... Maar juist een uh, onderwerp was van, van, uh, om meer te weten van die voorlopers van het nazisme. Hoe kon je het uw ouders uitleggen eigenlijk dat u zich hiermee bezig ging houden? Nou, mijn vader was inmiddels, uh, die was in die tijd uh, gestorven, dus in die zin heb ik hem dat niet kunnen uitleggen. Mijn moeder uh, heb ik dat nooit uitgelegd. Uh, denk ik thuis, omdat we daar over andere dingen spraken, uh, wel dat ik natuurlijk van huis uit wel altijd het meegekregen en zeker van mijn moeder als u het over mijn moeder wil hebben... Uh, dat 4 mei bij ons altijd toch een buitengewoon uh, belangrijke uh, datum was. Uh, en natuurlijk vooral de, de oorlogsverhalen die daar aan vast zaten. Dus in die zin zat bij mij al in mijn achterhoofd. Uh, en daar ben ik pas heel laat van genezen. Toch een, een sterk anti-Duits gevoel. Ook tijdens de studie nog dat sterk anti-Duits gevoel? Uh, zeker, had. ja. Dat is eigenlijk pas overgegaan... En uh, daar ben ik heel eerlijk in overgegaan toen ik in, in Groningen als hoogleraar werd benoemd en daar de eerste oratie moest houden. Toen heb ik me bezig gehouden met de Nederlands-Duitse betrekkingen. En toen, uh, ik zal het nooit vergeten, dat ik op de terugtocht van Groningen naar Amsterdam ergens uh, met een, tegen een beslagen ruit de titel van mijn oratie zag staan. Denkbeeldig dan, ik, ik was bij uh, volledig composmentus. En uh, daar begon ik langzaam aan te begrijpen dat Duitsland eigenlijk een Nederlands probleem was. En dat was ook de titel van mijn eerste oratie. Dus om te laten zien dat we wel heel lang... in dat anti-Duitse sentiment kunnen blijven hangen. Maar dat dat uiteindelijk, eh, zeg maar, voor, voor, de, voor de wetenschap... Eh, contraproductief is. Kunt u dat nog een beetje... Kunt, kunt u dat terughalen? Want als je nu mensen over Duitsland hoort praten... Duitsland is... Nou ja, bijzonder populair. Duitsland vinden we geweldig. Ik luister laatst op de uh, Britse radio. hoorde ik uh, mensen zeggen dat, uh, dat Merkel machtiger en belangrijker was dan menig Brits politicus. Nou, als de Engelsen dat al zeggen, dan zijn we heel ver gekomen. Hoe was dat toen? Uh, hoe, hoe was die anti-Duitse houding toen u begon met, deze, met, met uw onderzoek, met uw studies? Nou ja, dat zijn, daar zijn we in verschillende fases. Maar als ik het heb over de jaren uh, negentig, dan, dan heb je natuurlijk die bekende acties. We zijn woedend of ik ben woedend. Uh, waar dus allerlei onzin werd uitgekraamd uh, richting Duitsland. Daar is natuurlijk mede het, het Duitsland Instituut voor opgericht. Uh, daar is natuurlijk veel gedaan aan voorlichtingen en ook om, om, om, de, zeg maar die, uh, om Duitsland enigszins uh, te, te ontdemoniseren. Uh, dat is natuurlijk wel geslaagd. Maar bij mij is het dan, dat moet ik eerlijk bekennen, een langzaam proces geweest van, toch, van dat anti-Duitse sentiment af te komen. En uiteindelijk te zien dat wij in, de, in Duitsland heel veel van onszelf projecteren. Uh, van wensen en, en, en angsten en, en verlangens. En dat we daar Duitsland blijkbaar heel goed voor kunnen uh, gebruiken. En nu is het omgekeerd. Alsof wij, er uh, kan geen kwaadwoord meer over Duitsland gesproken worden geloof ik. Uh, en dat is misschien ook wel voor het grootste deel is dat terecht. Maar aan de andere kant uh, is zeg maar het Duitse probleem. Als je dat als, als, als, als kern neemt. Is, natuurlijk niet, is eigenlijk niet veranderd. Ooit zien aankomen dat het zo om zou slaan, dat beeld? Nee, dat heb ik niet, uh, niet gezien. Ik heb daar zelf op, op een zeer bescheiden manier aan bijgedragen. Dat moet ik allemaal nog eens nakijken. Uh, ik, ik ben begonnen als leraar uh, geschiedenis op een op middelbare school. En ik ben, maar dat, uh, misschien ben ik te ijdel, dat zou kunnen... maar ik ben van de eerste geweest in 1982 dat ik een Berlijnreis heb georganiseerd sindsdien is dat helemaal uit de hand gelopen. Ik geloof dat de meeste bussen naar het oosten vertrekken en daar aankomen... of uh, dat je daar in een disco uh, uh, bezig moet zijn. Maar voor het eerst was dat in mijn idee van laat ik daar maar eens heen gaan. Met, met, uh, met een vierde klas ben ik daarheen geweest... en dat was een buitengewoon ingrijpende ervaring... omdat we natuurlijk ook niet alleen uh, door Duitsland heen reden... maar natuurlijk naar West-Berlijn gingen... maar ook uiteindelijk in Oost-Berlijn terechtkwamen en daar uh, geleid werden door een Oost-Duitse gids. En, uh, en, en, en daar kon je al zien aan deze mevrouw... die uh, buitengewoon sympathiek was over hem... Uh, kon zien dat daar van alles en nog wat aan de hand was. Dat daar de, niet een vrije samenleving was... waar deze jongelui, deze opgeschoten jongelui uit Amsterdam-West... dat die daar aan gewend waren. Dus in die zin was dat de, um, voor mij ook voor het eerst te zien... Uh, dat uh, dat probleem in Duitsland uh, eigenlijk van heel dichtbij bekeken moet worden. Ja. Laten we naar het boek gaan. Het is een werk dat, dat eigenlijk een these uitzet... Die, normaal niet, uh, die eigenlijk nog niet elders behandeld is. Want in cultuur als macht gaat het over de vraag... Uh, hebben, eh, staan, staat de Duitse cultuur, die altijd zo geroemd wordt... wel zover af van de gruwelen uit de 20e eeuw. Hè? De, de nazi's, hè? het Derde Rijk en de DDR daarna. Normaal wordt er altijd gezegd... Hoe kan het toch? Hè? Hoe kan het nou dat, dat een land zo beschaafd als Duitsland, met zulke dichters en filosofen. hoe kan zo'n land nou vervallen tot, tot de, de, de barbarij zoals, dat in, zoals die tevoorschijn is gekomen in de jaren 30, 40? En u zegt die twee dingen zijn, die zijn met elkaar uh, verweven. We gaan straks dieper in hoe dat is gekomen. In het heel kort, hoe zou u, dat, hoe zou u die synthese willen samenvatten? Hoe komt het nou dat, nou ja, dat Goethe en, en Göring met elkaar verbonden zijn? Nou ja, ik moet, daar moet ik altijd even een kanttekening bij maken. Want anders, dat heb ik al gemerkt toen ik me afscheidscollege gegeven heb... dat mensen daar denken van ja, die, die boterman die is, die is langzaam de dement geworden... want die is Goethe en Hitler op één lijnendse. Dat is natuurlijk absoluut niet mijn bedoeling. Waar het om gaat is van dat... Die Heerlijk, uh, hele erfenis die filosofen, kunstenaars, et cetera... hebben achtergelaten. Dat die voor een deel hebben meegewerkt aan het klimaat... dat uiteindelijk tot uh, de machtsovername van Hitler heeft geleid. Ik ga daar eigenlijk nog één stap in verder. Namelijk om te zeggen van kijk... je kan alle factoren om de machtsovername van Hitler te verklaren... Uh, kan je op het gebied van de sociale economie uh, zoeken. Je kan het zoeken op het gebied van de politiek. Je kan het misschien nog ergens anders zoeken. Maar ik denk... Uh, langzaamhand te kunnen zeggen dat wil je daar iets van begrijpen... dat 1933 eigenlijk gezien moet worden als een culturele revolutie. Als een revolutie die volledig een breuk vertegenwoordigt... ten opzichte van uh, alle verlichtingsidealen... of alle liberale idea idealen of democratische idealen die je maar kan bedenken. En dat daar echt een breuk in dat westerse denken zich daar afspeelt. En dat betekent dus dat cultuur... In Duitsland eigenlijk voortdurend en zeker ook in de Derde Rijk gebruikt is, in sommige gevallen misbruikt is voor politieke doeleinden. Je zou zelfs nog een stap verder kunnen gaan. Je zou kunnen zeggen van nou, cultuur is een vorm van politiek bedrijven in Duitsland. Weer deze mensen begrijpen die uiteindelijk uh, Hitler hebben gesteund, ook wat betreft de intellectuelen, wat betreft de kunstenaars, die ook in Hitler uh, iets gezien hebben... of uh, een, een, in ieder geval als, als fenomeen hebben waargenomen... waarin ze hun eigen culturele idealen konden uh, verwezenlijken. En dat is natuurlijk een, een, misschien een stap te ver. En ik hoop ook dat mensen daar kritiek op uitoefenen... want dat is, zo hoort ze ook in de wetenschap. En dat mensen zeggen, van, nou, dat is echt de groot mogelijke kwatsch... vind ik ook allemaal best. Maar ik, ik proef voortdurend dat... en ik heb daar ook wel heel veel uh, aanwijzingen voor dat die cultuur in dat Derde Rijk, en ook daarvoor... van een enorme importantie is geweest... en uh, dus ook een verklarende factor is... naast de andere factoren, ik zeg het er maar bij... naast de andere factoren... om uh, de machtsovername van Hitler te verklaren... en het Derde Rijk te verklaren. Wanneer kwam dat inzicht eigenlijk... Nou, dat, dat, is, dat is iets wat langzaam groeit. Uh, en, en dan moet ik het hebben weer over een stap in mijn academische carrière. De, de tweede oratie die ik in Amsterdam heb gehouden... Uh, daar heb ik uh, op een gegeven moment uh, ge gesteld... dat die cult Duitse cultuur van groot belang is in die Duitse geschiedenis. Nou ja, dat, dan hang je eigenlijk, want dan heb je een programma min of meer geformuleerd. Misschien nog niet helemaal precies... Uh, en dan moet je het vervolgens gaan uitvoeren. Dus als schrijvende, al denkende is dat de laatste tien jaar steeds meer mij gewaar geworden. En dat je op een gegeven moment ziet van nou, die factor is van wezenlijk belang. Er zijn allerlei bewijzen ook voor, maar misschien komen we daar later uh, op terug. Is dat trouwens is dat eenzelfde soort um, stap geweest als, uh, als, als het moment dat u uh, toch opeens voor uh, die, uh, het verdiepen in de Duitse cultuur als student koos? Dat, dat op een gegeven moment toch beseffen: hé, hey, ik ben nu met iets bezig waar de meeste mensen uh, heel anders over denken. Ik, ik, ga, ik, ik kies toch voor een heel ander pad. Is dat, is dat bewust of is dat gewoon karakter? Is dat de aard van het beestje in mij? Nou ja, dat moeten anderen maar over oordelen... maar ik ben natuurlijk uh, redelijk eigenwijs en ook redelijk vasthoudend, denk ik... Uh, dus daar loopt een lijn. En dat, dat, gek genoeg werd dat laatst ook weer bevestigd. Want ik heb ook, uh, als je les moest geven, moet je hospiteren. En uh, toen heb ik van iemand een, een verslag gekregen van, van die hospiteerperiode. Ze zei, nou, dat is een onbelangrijke. Maar ik schrok er eerlijk gezegd van dat ik toen al uh, begin jaren zeventig uh, zo ook met deze thematiek bezig was. Niet alleen door die colleges van Oerlandse, maar ook al in mijn eigen lesgeven dat ik die Duitse romantiek met name... daar uh, al uh, voor de jeugd, geloof ik, in de tweede, derde klas... dat was waarschijnlijk te moeilijk, maar dat weet ik niet meer... Uh, behandeld heb. Dus dat, dat zat er bij mij al heel vroeg in. Maar dat gaat eigenlijk, dat heb ik me pas veel later gerealiseerd... gaat daar terug op uh, en dan zul je zeggen... ja, god, iedereen gaat langzamerhand uh, zijn grootvader zoeken. Hè, zoals, uh, zoals Paul Scheffer met zijn boek. Uh, maar daar zit toch achter de grote boekenkast van mijn uh, grootvader... Uh, waar al die klassieke schrijvers van Duitsland... de, de Goethes, de, de Schillers, de, de Schellings uh, en noem ze allemaal maar op... en later ook Nietzsche en anderen... Uh, die stonden daar in die boekenkast weliswaar in totaal... voor mij onbegrijpelijk gotisch uh, schrift. Maar heeft mij altijd gefascineerd van daar moet ik iets mee doen. En dat is me pas veel later is me duidelijk geworden dat dat eigenlijk uh, een onderwerp is... dat gecombineerd moet worden met het andere thema waar ik daarvoor mee bezig was... namelijk die politieke geschiedenis. Want daar heb ik, zoals u weet, al eerder een, een, een dik boek over geschreven. Dus die twee dingen zijn op een gegeven moment bij mij samengevallen. En nu vond ik het tijd uh, om die cultuur uh, alle aandacht te geven. We beginnen het boek als Duitsland nog geen Duitsland is. Want je zou het soms vergeten... Want Duitsland ligt zo ongelooflijk vanzelfsprekend daar in het midden van Europa. Maar in 1800, als dit boek ongeveer begint... dan is er nog, dan is er nog geen Duitsland. Maar tegelijkertijd is het er wel. Want er is, er, is, er is een hele hoop piepkleine staatjes... en staten die daar onder elkaar verdeeld zijn. Maar een, een geheel Duitsland is er niet. Hoe kan het toch dat al deze mensen zich toch op een ander niveau... dan Duitser hebben gevoeld? Waar komt dat vandaan? Hoe kan het dat de Duitser al bestond voordat er een Duitsland was? ja, kijk, er zijn natuurlijk voortdurend in de geschiedenis verschillende Duitslanden geweest. Dat is natuurlijk het, we leven nu in het Duitsland van mevrouw Merkel. Maar nog niet zo lang geleden leefden we in de DDR en de Bondsrepubliek daarvoor, et cetera. Dus dat is een. Voortdurend is dat het thema ook, van dat die nationale identiteit niet vaststaat. Die club van, van, van, uh, van intellectuelen, schrijvers, uh, denkers, uh, uh, muzici, uh, uh, beeldende kunstenaars. Dat waren mensen die zich zeg maar, burgerlijk aan het emanciperen waren ten opzichte van de samenleving die feodaal, aristocratisch was ingericht en waar er geen nationale eenheid bestond. Uh, dat was het Heilige Roomse Rijk. Uh, en dat was een totaal versnipperd en machteloos geheel. De connectie. Tussen die mensen werd gevoed, niet alleen doordat uh, door ze zich burgerlijk aan het emanciperen waren... dus zich afzetten tegen ook die versnippering van Duitsland... maar ook tegen die aristocratische uh, aanwezigheid... Uh, dat ze de taal, de geschiedenis uh, en ook de etniciteit gebruikt hebben... om als het ware een nationale identiteit te creëren. Dus met andere woorden, ze waren op een gegeven moment zich bewust dat ze... Konden communiceren, soms virtueel, hè? Dus wat wij natuurlijk op onze moderne manier ook op alle mogelijke manieren doen. Uh, dat de uitwisseling van ideeën en van opvattingen, dat dat via een, uh, de Duitse taal plaatsvindt en dat daardoor ook die identiteit gevonden wordt. Dus daar is een, uh, een, een nationaal besef ontstaan. Aanvankelijk nog niet zo duidelijk. Maar later zeker na de komst van, uh, van Napoleon. En ook de strijd tegen Napoleon natuurlijk. Dat men zich op een gegeven moment bewust werd van. Uh, we moeten nu een, niet een, een theater oprichten. Maar we moeten een Duits nationaal theater oprichten. En we moeten een tijdschrift oprichten. Maar die moet Deutsche Mercure heten. En we moeten, hè, we, we, we moeten bij elkaar horen. En dat noemen we Duits. Terwijl er eigenlijk nog geen eenheidsstaat bestond. En dat is natuurlijk precies de kern van Ook mijn these, en, en, en dat is iets wat uh, belangrijk is volgens mij. Dat Duitsland voortdurend zich, en ook de intellectuelen zich, ble bleven definiëren in de term van cultuurnatie. En er was geen staatsnation. Uh, er was Pruisen, er was Beieren, er waren allerlei andere, andere uh, staten, waren er, maar dat was een totaal grote versnippering. Het is pas met Bismarck dat die echte nationale eenheidsstaat in 1871 gaat ontstaan. Dus en, die cultuur is altijd, daardoor is die cultuur ook altijd van zo'n grote importantie geweest. Omdat men zich alleen maar verstaanbaar kon maken... via die Duitse taal, via de, de geschiedwetenschap... of via de filologie of via de filosofie met elkaar. En daar een, een, Duits, een Duitse verwantschap met elkaar kon tonen. Die, die, die band die geschapen wordt, uh, ik noemde net al even Napoleon. Er komen nog een aantal oorlogen, grappig genoeg, voorbij. Dat krijg je al snel als je het over Duitsland hebt. Maar het lijkt wel alsof conflict, en zeker uh, uh, conflicten met, met niet-Duitsers... Het is een beetje moeilijk zo te zeggen, maar het wel het, het potentieel uit een Duitser weet te halen. Want uh, uh, we gaan verder in het boek. Op een gegeven moment komen we aan. als Duitsland gevormd is door Bismarck. Door die staat Pruisen, die dan langzamerhand zijn invloed over al die andere staten weet te vestigen. Oorlog met Frankrijk, daardoor wordt opeens dat keizerrijk geboren. Uh, en dan vervolgens blijkt dat keizerrijk ook weer niet lekker te zitten. En vervolgens komt er dan toch dat conflict in 1914. Die Eerste Wereldoorlog is dan nog niet eens echt begonnen. Maar u beschrijft in het boek dat mensen wel eigenlijk wel zin hebben in die oorlog. Want ja, we hebben allemaal zoveel problemen in dat land zelf. Misschien moeten we met z'n maar dat conflict in... zodat we in ieder geval... Nou ja, ja, zeker. Ja. Een soort bevrijdende, een bevrijdend conflict. Ja, je zou kunnen spreken, als je de Duitse geschiedenis die laatste twee eeuwen bekijkt... van een, uh, bijna van een eenheidsobsessie. Dus het voortdurend idee, terwijl men weet dat men eigenlijk niet bij elkaar hoort... of niet verenigd is, de tegenstellingen uh, over, over een weer heen en weer vliegen... dat men voortdurend die behoefte heeft om die nationale eenheid uit te dragen... En uh, dat men daar zelfs, dat middel van die oorlog... maar goed, dan moet u wel eventjes de oorlog van 1871... 71, die natuurlijk buitengewoon succesvol voor Duitsland is afgelopen... in, in uw achterhoofd houden. Want dat, dat is natuurlijk dat men in 1914 dacht ik van... nou, voor de, uh, voor de kerst zijn we allemaal weer thuis uh, met deze oorlog. Dat, dat, dat redden we wel. Dus men heeft zichzelf ook in die, in die beginmaanden... Uh, in augustus, september 1914... natuurlijk sterk lopen te overschatten... in de zin van dat er een eenheid bestond. Maar dat wil niet zeggen... Dat die eenheid er was. Dat is natuurlijk een wel heel sterk ook in Duitsland aanwezige mythologie van eenheid. Uh, terwijl ondertussen men uh, sociaal-economisch, uh, religieus, uh, Noemt u maar op, op alle mogelijke manieren elkaar in de haren vloog en eigenlijk er helemaal geen eenheid was. Dus dat... daar moet je een onderscheid maken tussen dat moment van het begin van die. dat, dat loopt in de, in de loop van de Eerste Wereldoorlog natuurlijk terug, die, die, uh, die, die euforie, hè, die, dat enthousiasme. Dat, daar zijn er allerlei grote vraagtekens bij te zetten ook. Dat komt volgend jaar misschien bij de herdenking van zoveel jaar Eerste Wereldoorlog. Het idee van, van wij intellectuelen, wij moeten dat, en dat zie je bijvoorbeeld bij Thomas Mann, uh, wij moeten die eenheid op de een of andere manier vormgeven. En de oorlog, dat is, uh, wat Thomas Mann schrijft in een van zijn boekjes uh, in 1914 al, de uh, Krieg is Reinigung. Uh, dat reinigt de lucht, dat reinigt de tegenstellingen, dat reinigt het Duitse volk. De meest Duitse zin die ik ooit heb gehoord geloof ik. Nou ja, er zijn er wel meer. Ik zal je niet vermoeien met allerlei Duitse citaten. Maar het gaat er natuurlijk om dat je daar ziet... van dat ook zo'n zo zo figuur als Thomas Mann en, en, en, en vele anderen... en dat, is, dat vond ik interessant ook van het onderzoek... om te laten zien dat die mensen natuurlijk niet op zichzelf voor oorlog waren. Ik geloof niet dat Thomas Mann één schot heeft gelost, overigens. Maar dat, het idee van dat een oorlog mensen kan verenigen... Dat is natuurlijk een idee geweest dat heel lang heeft standgehouden. En natuurlijk ook vooral na een van die succesvolle oorlog van 1871. En ook dat men, daar ben ik ook pas later achter gekomen... dat deze figuren als, als Thomas Mann, om hem maar even als voorbeeld te, noemen, te nemen... dat die uh, eigenlijk bezig was met een soort hindsight... Uh, om kritiek uit te oefenen op die willeminische samenleving. Dus, dus er zit een, ja. een interne kritiek op, op de periode van Wilhelm II... die voor 1914 uh, in hun ogen eigenlijk... Uh, ook die moderniteit te veel had aangejaagd... waardoor die positie van die intellectuelen zoals Stomersman... eigenlijk in het gedrang kwam. Ja, want eerst waren al die intellectuelen... belangrijk voor de eenwording van Duitsland. He, de, he, daar zat, he, we kunnen elkaar verstaan, we kunnen elkaars boeken lezen. We zouden, he, het is niet meer dan logisch misschien dat we samen een land gaan vormen. Eenmaal gevormd blijkt het toch niet zo makkelijk te zijn. Dan Dan toch maar de hoop dat met zo'n conflict... Dat, dat die problemen maar opgelost worden. Ja. Wat gebeurt er dan na de Eerste Wereldoorlog... die natuurlijk deze streus verloopt? Wat, wat, nou ja, dan krijg je natuurlijk... dat. Wat hij... doen al die dichters en denkers dan eigenlijk? Wat doen al hij? die dichters en denkers? die? Uh, nou ja, het beroemde voorbeeld van, uh, van een andere figuur... Uh, Spengler is natuurlijk dat hij... daar in een revolutionaire situatie in München terechtkomt... en erover uh, klaagt dat hij een aantal dagen de deur niet uit kan. Dus, het, het, dus met andere het crisisbesef... Van dat het echt afgelopen was met die Duitse cultuur. Uh, en dat dat een, een, een probleem zou gaan vormen. dat was natuurlijk algemeen bij heel veel intellectuelen en schrijvers. was dat aanwezig, dat diepe crisisbesef. Dat, dat betekent dat ze tegelijkertijd verschillende kanten uitgingen. de conservatieven gingen meer zeg maar, een radicaal-rechtse kant uit. werden revolutionair-conservatief, zoals Jünger, die natuurlijk in, in de oorlog gevochten had. Uh, Anderen die zochten een heil meer in, in, in, in het Marxisme en in, in de Russische Revolutie... en, en zijn de andere kant uitgegaan. Een goed voorbeeld die ik in mijn boek aanhaal... dat is bijvoorbeeld dat uh, zo'n figuur als Becher, een expressionistische dichter... dat hij het Marxisme omarmt, later een van de cultuurpauzen wordt van de DDR... en tegelijkertijd een van zijn expressionistische uh, geestverwanten, Kortfried Ben... dat die helemaal die rechtse kant op uh, gaat. Gaan we zo op verder, maar eerst Edwin Gerritsen van de ANWB. Ja, er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor Knopend Watergaasmeer, drie kilometer. Dat komt er een ongeluk op de ring van Amsterdam, daar is één rijstrook dicht. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... staat het verkeer helemaal stil op de Utrechtse baan... tussen Den Haag-Malieveld en prins klausplein er zijn twee rijstroken dicht. Dat komt door een ongeluk. En op de 28 Amersfoort richting Zwolle voor Zwolle Zuid. Zeven kilometer. En dat is de nasleep van een ongeluk. Hartelijk dank. We gaan weer verder. U luistert naar Brands met Boeken. Ik zit hier naast Frits Boterman. En we hebben het over zijn boek Cultuur als Macht: Cultuurgeschiedenis van Duitsland 1800 tot heden. En. Um... Vlak voor het ANWB-nieuws hadden we het over de nasleep van de, van de Eerste Wereldoorlog. Een, een kater mag je misschien zelfs zeggen. Een absolute een soort... Want zo leest je het boek. Het, grappig genoeg, soms krijg je het gevoel dat ik, dat ik een boek lees over een persoon die Duitsland heet. Die allerlei diepe tij, tegenstrijdigheden in zich heeft. En van de ene crisis naar de andere depressie loopt en... en uh, elke keer weer al die, die druk en die zorgen in zich opkropt en dat op de meest gruwelijke wijze weer naar buiten laat komen. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik wil niet al die cijfers over één kam scheren. Dat zou me, maar ik, ik beschouw dit maar even als compliment dat u. Dat Duitsland is eigenlijk natuurlijk uh, in mijn boeken de hoofdpersoon. En, en, en een buitengewoon lastige hoofdpersoon. Een hele ambivalente hoofdpersoon. Uh, mensen die uh, een enorme dramatiek met zich meedragen. En ook uh, zwaarmoedig leven. Uh, als je het alleen al over die Spengler hebt, dan, dan is dat. En, en Thomas Mann evenzeer. En Godfried Ben ook nog. Uh, uh, en en noem hem op. Dat zijn allemaal mensen die. Dat heel, die hele Duitse kwestie, dat is een van de thema's die door het hele boek lopen... die nationale identiteitskwestie voortdurend aan de orde stellen... en eigenlijk dat op hun schouders meedragen. Daar ook zelf mee worstelen. Dus die Ben, die uiteindelijk uh, een, een, een, een, een, een, min of meer een aanhanger wordt... later van het Tati regime dat later ook wel weer afstand verneemt... maar die zie je eigenlijk in de loop van de tijd uh, steeds meer... Uh, zien uh, dat die crisis in die Wijmerrepubliek... uiteindelijk voor zijn positie als dichter, schrijver... eigenlijk heel problematisch wordt. En, en mijn thesis is vaak dat deze mensen... of een vlucht naar voren nemen naar dat Marxisme... of op de een of andere manier een heil zoeken... in dat nationaal socialisme... of daar in verwante organisaties en, en, en stromingen... om uiteindelijk weg te komen van dat eeuwige dilemma... van wat we met dat Duitsland moeten. En dat was natuurlijk niet... Niks in 1918. Uh, Duitsland was verslagen. Zoveel mensen waren er dood. Zoveel mensen waren er geestelijk ge... Ge... Ge... getraumatiseerd. getraumatiseerd. Shell shock. Dat kan je op de schilderijen van Otto Dick zien, et cetera. Uh, dus dat, dat is hem, die traumatiserende werking van die oorlog die is gigantisch geweest. Ik denk dat dat vaak in de literatuur en ook in de historische literatuur zwaar wordt onderschat... De laatste tijd wordt daar wel meer aan het aan besteed. Maar je ziet dat mensen dat als, als zeer zwaar ervaren. Daar komt natuurlijk bij dat hele verdrag van Versailles, Daar komt dat die nationale eenheid wordt aangetast... doordat men gebieden verliest. Dat men uh, op de een of andere manier herstelbetaling moet betalen, et cetera. Dus men heeft een enorme klomp ellende... om het zomaar even samen te vatten op zijn schouders. En daar probeert men onder uit te komen. En dat is iets... Uh, dat, dat je niet alleen ziet bij links, maar dat zie je bij rechts... dat zie je ook bij figuren als Tugolski of bij, bij Ossiecki... van de Heimatloze linken, dus meer links-georiënteerde... meer liberaal linksgeoriënteerde schrijvers. Dus dat zijn allemaal... Duitsland is het gewoon... is het trauma. En daar moet iets mee gebeuren, dat moet op een of andere manier genezen worden. Daar moet een remedie voor komen. Er moeten mensen geneesmiddelen aandragen om Duitsland op een of andere manier te cureren. De, de naam viel net al even, de Weimar Republiek. Want de Eerste Wereldoorlog is afgelopen. Straks komt de Tweede Wereldoorlog en het Derde Rijk. Uh, daartussen zit de Weimar Republiek. En dat is een, een, een, uh, een, een naam die vaak voorbij komt. Maar ik hoor zelden een, een, uh, een adequate beschrijving van die periode. Wat, wat, wat is de, de weimar precies en waarom doet hij er zo toe? Nou, dat is een hele brede vraag. Uh, daar We hebben de tijd. Daar kan scheelt. ik nu iets over zeggen. Het is een van mijn lievelingsonderwerpen. de maar uh, nou, een Even in de tijd 1918, 1933. Het is een eerste geslaagde poging. Dat moet men niet vergeten. Ook al was het die oorlog er, En ook al was het de Verzijden. Het is de eerste geslaagde poging om in ieder geval toch 14 jaar... als ik goed tel, misschien bijna 15 jaar... dat daar een uh, democratie in Duitsland gevestigde. Dat is voor het eerst dat dat gebeurde. Met een hele democratische grondwet... Uh, met uh, partijen, de SPD, uh, de, de katholieken en de linksliberalen... die daar een coalitie vormden, dus zelfs een meerderheid hadden in het begin. Dus, uh, dus het was niet per definitie hopeloos. He, er wordt wel eens gezegd van dat die Wijmerrepubliek bij voorbaat al een, uh, een, een, een doodgeboren kind was, maar dat is niet het geval. Uh, er was wel degelijk een zekere uh, potentie om uh, die crisis aan te kunnen. Dat wil niet zeggen dat er door die tegenstrijdigheden... die er in Duitsland bestonden... Dus als je het hebt over hoe wil je de Wijmerrepubliek typeren... is het natuurlijk toch een crisisperiode die niet alleen door die oorlog... maar ook door de economische toestanden, zoals inflatie en later de economische crisis... een hele zware hypotheek met zich mee moet dragen. Dus in die zin is het woord crisis lag op ieders lip. Het ging er alleen maar om hoe moest die crisis worden opgelost. En daar waren verschillende, ook in de intellectuele kring, verschillende scenario's voor. He, bijvoorbeeld als je een figuur Ernst Jünger, die, die nogal populair is in Nederland, uh, he, ook bij de arbeiderspersen, al dat uh, door Martin Ross is die gepropageerd, die gingen eigenlijk vanuit hoe erger de crisis wordt, hoe eerder de oplossing komt. Dat is een man die ook trouwens gevochten heeft, dus misschien die. het daar ook... Jum... Zeker. Dus Zijn dat dan... Want de, de, deze mensen die allemaal maar eigenlijk een soort oplossing wensen... terwijl het systeem niet sterk genoeg is. De, de, want dat komt de hele tijd ook voor, voorbij in dit boek. Uh, Duitsland is er nog steeds niet uit over wat het is, wat het wil. Uh, daar zijn allemaal verschillende meningen over. Die crisis in die hoofdpersoon Duitsland gaat maar door. Uh, en die Weimarrepubliek zoals u hem net beschrijft... die is niet sterk genoeg om nou ja, die conflicten in zichzelf op te lossen. Dus daarna komt uiteindelijk het, het, het, het Derde Rijk. We bouden er zo langzaam toe in dit gesprek. En nu ben ik benieuwd naar uw thijs. U zegt, die cultuur die is essentieel geweest. Voor, voor, eh, die, die kun je niet loszien van, van de gruwelen die zouden volgen. En daar gaan we het nu over hebben. Hoe kan dat dan? Hoe kan dan dat al die mooie denkers en dichters... die toch het zo goed voor hadden met Duitsland... nu opeens nou ja, zich lieten, lieten spannen voor, voor deze gruwelijke kar? Nou ja, ook hier weer nuanceren, want dat, dat is. Ja, bent u hiervoor? Ik, eh, ik moet dat nuanceren... want anders eh, krijgen we later het verwijt van dat we al die intellectuele in hoop gooien. Dat is natuurlijk niet zo. He, ik, in het boek onderscheid ik al verschillende groepen. Dat zal ik nu misschien helemaal gaan behandelen. Dat lijkt me iets te vervoeren. Maar waar het over gaat is dat iedereen eh, die crisis voelde. Dat iedereen daar een zeker eh, remedie voor had. Maar eigenlijk niet de, de oplossing. En ook misschien zelfs wel niet het... Analyserende en kritische vermogen om te zien wat er precies aan de hand was. En je zou zelfs kunnen zeggen van mensen die in Nederland altijd heel erg populair zijn, zoals Stroegolski. Die worden vaak voorgesteld van nou, dat waren hele gezellige kritische eh, cabarettekstschrijvers cabaret, tekstschrijvers, en die hebben het allemaal zo goed gezien. Uiteindelijk zijn het ook mensen die ook machteloos stonden... ten opzichte van heel veel groepen, want dat is natuurlijk waar de, de, de kern ligt... heel veel groepen in die samenleving die die democratie afwezen en die daar helemaal geen, geen enkele trek in hadden... die de, de democratie associeerde met Versailles... of de democratie associeerde met Amerika... of, uh, uh, uh, of associeerde met, met Joden of met het Bolshevisme. Dus in die zin, dat antidemocratische denken... dat was niet alleen een fenomeen ter rechterzijde... maar was ook ter linkerzijde. En er waren misschien een paar verstandige... Uh, intellectuelen die daar wel iets uh, over konden zeggen. Maar een echte haarscherpe analyse. Uh, ben ik niet tegengekomen van het Nationaal Socialisme. zoals wij dat misschien. achteraf wel kunnen doen. En dat, dat kan je die mensen niet kwalijk nemen, omdat dat tijdgenoten zijn. Net zo goed als wij niet precies kunnen weten. wat er morgen gaat gebeuren in de wereld. Uh, konden zij dat natuurlijk ook niet. Maar het ontbreekt aan een zekere kritisch vermogen. en ook met een. een en, en tegelijkertijd een grote verwantschap met de politieke ideeën die ook in het nationaal-socialisme aanwezig waren... ook al in de jaren twintig en in het begin jaren dertig. In het boek beschrijft u, en nu laat u teleurstelling blijken... dat, dat, het van, dat van, uit de culturele kant van de intellectuelen... Weinig, uh, uh, weinig verwacht hoefde te worden tijdens de oorlog in mate van verzet. Weinig intellectuelen die zich uh, enigszins concreet hebben verzet... tegen, tegen Hitler, tegen de nazi's... Is dat, is dat om deze reden die u net noemt, dat men toch gewoon eigenlijk wel misschien zelf wel benieuwd was waar dit allemaal naartoe ging? Nou ja, kijk, daar moet je ook wel onderscheiden. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die wel degelijk op de een of andere manier konden profiteren van de aanwezigheid van meneer Hitler. En, en, en, en ook Hitler die de cultuur zelf ook uh, buitengewoon belangrijk vond. En daar ook uh, heel veel geld en energie in gestopt heeft. Misschien in onze ogen, natuurlijk, op de verkeerde manier. Maar. Tegelijkertijd waren het ook wel mensen die het land hebben verlaten. Er waren natuurlijk heel veel mensen die in het exil zijn gegaan. Die in Amerika of van Mexico tot Shanghai... en van, van, van, van Londen tot, uh, tot uh, Kopenhagen... dat die uitgestoten waren uit die samenleving. Dus in die zin uh, was dat kritisch vermogen buiten de deur gezet. Dus, dus die konden... En, de, daar ga ik de komende jaren nog wat enig onderzoek naar doen. Juist naar deze mensen. Wat hebben die voor analyse gegeven van het nationaal socialisme? En in hoeverre hebben ze dat goed gezien? Uh, tegelijkertijd zie je dat een heel veel mensen uh, Hitler onderschat hebben. Uh, dat, dat hebben ze zeker. En Hitler moet je natuurlijk niet als een hele domme uh, politicus afschilderen. Dat lijkt me of niet, ook zeker niet als een demoon afschilderen. Dat heeft geen zin. Er is wel iemand die zeg maar, uh, de cultuur en met name de Duitse cultuur, uitermate belangrijk vond. Anders zou je niet kunnen verklaren... dat er zich zulke verschijnselen hebben voorgedaan als de boekverbrandingen. 10 mei 1933. Eh, dat is natuurlijk op zichzelf al een vreemde. Dat gebilderten, studenten, hoogleraren... zelf met karren hun boeken uit de bibliotheek halen... en in het vuur smijten. Dat waren natuurlijk eh, linksboltsjewistische eh, schrijvers en, en denkers. Maar dat is op zichzelf al een merkwaardig fenomeen. Dat, en vandaar dat die cultuurfactor zo belangrijk is. Tweede voorbeeld is natuurlijk de, uh, de, de toonstelling van de Eindracht de Koenst... waar de laatste tijd hier veel over te doen is. En Arthur, dat is de, de kunst die, die eigenlijk... de onzuivere kunst. De, de kunst... onzuivere kunst, uh, die eigenlijk betekende van... de moderne kunst is decadent, is, is, is, is westers. Jazzmuziek de, was ook de, fout. Jazzmuziek, hoewel dat men nog wel een tijdje kon volhouden... in dat derde rijk. Er zijn al wel clubs die de, de, de jazz werd gespeeld. Dus in die zin moet je dat ook weer nuanceren. Maar het ging uiteindelijk om de strijd... tegen de westerse decadente cultuur... Uh, cultuur, bolsjewistische cultuur... Die, die letterlijk en figuurlijk uitgeroeid, uitgerookt moest worden. En dat is natuurlijk uh, uh, typerend voor dat nationaal socialisme... omdat daar uiteindelijk het idee achter zat... van we moeten hier een ethisch homogene volksgemeinschaft... met alleen zuivere Duitsers moeten we hier kweken... en de rest die moet... Weg, want dat was het, in eerste instantie ook de bedoeling van de anti-Joodse anti politiek. Te laten emigreren. Hè, het land uit, liefst berooid en beroofd. Het land laten verlaten. En dan hebben we daar geen last meer van. En tegelijkertijd eh, ervoor te zorgen dat wij als Duitsers. Eh, onderling. zoals Heidegger ook zegt. Wij willen onszelf. We willen onder Duitsers verkeren. En we willen niet die vreemde smetten in onze samenleving hebben. En die moeten. Uitgebannen worden. Dat is natuurlijk ook een model wat we helaas eh, niet alleen in, in de derde reactie, maar waar we natuurlijk als je een beetje oplet in de rest van de wereld ook regelmatig ziet. Ja. Maar in, nergens is dat natuurlijk tot zo'n. Tot, tot bijna. is, is, dat, is dat zo. Uh, Roekziekloos uh, uh, tot uitdrukking gebracht, natuurlijk. Er zijn weinig plekken waar men, tot, tot, uh, waar men zo, zo sterk die crisis be heeft beleefd en het ook zo extreem heeft geuit. Want nogmaals, he, die, als nog een keertje bij die, die Duitsland als, als, uh, als hoofdpersoon zien. Ja. Dit, dit, uh, die wens om al het wat maar niet bevalt aan zichzelf uit te stoten, is dat, uh, is, uh, heeft het anders kunnen zijn? Had dit nou. Uh, naar het schrijven van dit boek. Had het anders had het, had het, kunnen gaan? Had het, Tuurlijk had het anders kunnen gaan. Kijk, als je even terug gaat naar, uh, naar uh, januari 1933... of althans 1932 neemt... er waren verschillende scenario's om Hitler te vermijden... En, en, en die zijn helaas niet gevolgd, maar die, die waren er wel degelijk. Ik zal niet al allerlei details treden, want dat wordt ingewikkeld misschien. Maar er zijn voortdurend eh, modellen geweest... dat er eigenlijk een tijd lang zeg maar, het parlement uitgeschakeld zou moeten worden... en dat er min of meer een zekere vorm van militaire dictatuur... of eh, autoritair regime gevestigd zou moeten worden. waar men en, en, en, en, en, en Dat geldt zeker voor, voor Koert von Sleisje, de laatste Rijkskanselier... waar men eigenlijk Hitler niet bij wilde hebben. Dus er zijn wel degelijk modellen geweest. En ik denk dat een van de figuren die daar zeg maar de meeste boter op zijn hoofd heeft, dat is Paul van Hindenburg geweest. Die heeft heel strak aan die wet vastgehouden aan, aan de grondwet vastgehouden. We zeggen van, we moeten eigenlijk gewoon verkiezingen houden. En we moeten gewoon weer een, een, een presidentieel kabinet installeren. En, uh, maar er waren andere mogelijkheden. Uh, het is even zo goed allemaal gruwelijk, gruwelijk verlopen. Het interessante is natuurlijk dat dat een land dat dit soort dingen begaat, kan je, het is bijna onmogelijk voor te stellen dat zo'n land zichzelf dan nog kan redden. En toch gebeurt het, want we zitten hier nu. We begonnen het gesprek al met uh, de vaststelling dat dat het in zekere zin beter gaat met Duitsland dan ooit. Niet alleen uh, is het rijk, het is ook nog eens, het, het wordt ook nog bewonderd en het is ook nog eens tot een bepaalde hoogte geliefd. Als je nu Nederlanders over de manschaft hoort praten... om even iets heel flauw te zeggen... De, de, daar is alleen maar bewondering voor. Nou, wie had kunnen denken dat we ooit nog een keer... op die manier over, zo over Duitsers zouden spreken? En het gebeurt nu toch allemaal. Hoe kan het dat na die enorme dieptes... Duitsland toch daar weer uit is gekomen? Hoe kan het dat een, he, dat een land dat zo, zoveel problemen in zich heeft... opeens dat toch dan eindelijk een keertje het juiste pad weet te vinden? Nou ja, kijk, het gevaar bestaat natuurlijk voortdurend... Dat je, wat, wat over mij wel eens gezegd wordt, dat ik dan met name een voorkeur zou hebben voor de duistere kanten van de Duitse geschiedenis. Dat laat natuurlijk onverlet, en dat aspect heb ik helemaal niet behandeld, dat er natuurlijk ook wel degelijk de democratische tradities in die Duitse geschiedenis zitten. Als je teruggaat naar 1848, 49. Uh, zou je kunnen zeggen, die, die, die revolutie is mislukt... maar er waren natuurlijk vele pogingen gedaan... om daar een hele democratische grondwet in elkaar te zetten. En, en er waren ook buitengewoon veel mensen... die op een liberale manier uh, met de politiek omgingen. Die traditie is in de loop van de tijd... door Bismarck, de Wilhelminische periode... De eerste wereldoorlog, Weimar en Hitler... is dat ondergeschoffeld... Maar dat bestaat natuurlijk wel degelijk. Anders zou je natuurlijk niet kunnen verklaren... dat na nou 1945, nee, althans voor West-Duitsland... die democra democratische traditie natuurlijk naar boven is gekomen. Er waren wel degelijk mensen die daar al langer op aandrongen... maar hebben het onderspit gedolven, namelijk in 1933. Andere factor, lijkt mij nog veel belangrijker misschien zelfs wel... is namelijk die enorme, dat is wel catastrofe... Ja, je kan het eigenlijk niet in woorden uitdrukken... Het einde van dat de derde rijk. Die gigantische apocalyps die zich daar afspeelt. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen een les geweest. Weliswaar heeft niet iedereen zich dat aangetrokken... maar in de loop van de tijd hebben heel veel mensen dit geïnternaliseerd... tot op de dag van vandaag wordt dat door mevrouw Merkel wordt dat geïnternaliseerd die loopt dan niet voor niks de hele dag heel bescheiden... maar achter de schermen, buitengewoon standvastig, loopt hij rond. Maar met het idee dat Duitsland daar natuurlijk... een enorme erflast met zich mee zult. Als je, als je kijkt naar de redenvoering die ze houdt voor het Duitse parlement... dan is dat natuurlijk van een enorme dramatiek... waardoor Europa natuurlijk in, in Duitsland altijd een andere betekenis heeft... dan in de ogen van een aantal... Uh, andere figuren die denken van dat, dat, dat Europa alleen maar een commerciële aangelegenheid is. Of uh, een aangelegenheid is om alleen maar de, de, de PVV-wind uit de zijde te nemen, zoals meneer Bolkestein. Dus dat, dat zijn allemaal uh, ideeën die in Duitsland zeer zwaar verankerd zijn. Derde punt, Duitsland is gedeeld geweest. Dat is altijd als een straf ervaren... Het idee dat er twee Duitslanden waren, en men heeft natuurlijk heel lang niet aan beide kanten eraan gedacht, die bij elkaar weer te, te voegen, dat is in 1989 is dat succesvol afgelopen. Maar dat is ook een verklaring dat, uh, dat, dat men uh, tot een grote mate van bescheidenheid werd uh, teruggebracht. En, en daar is dan toch nog zoiets als, als, uh, als het huidige Duitsland dan uitgekomen. En die, die, die trauma's uit het verleden, de, de schuld natuurlijk ook. Ja, die, nu die, die, die schuldvraag begint nu toch langzaam te verdwijnen. Een nieuwe generatie Duitsers uh, heeft, heeft geen ouders... en soms zelfs ook al geen grootouders meer... die betrokken waren bij, uh, bij de gruwelen van het Derde Rijk. Hoe, hoe, kan je, hoe, hoe houden ze dan toch... Nou ja, dat soort vragen in stand. Wat is er nu eigenlijk veranderd met... Hè, hoe is, in, hoe, in welke opzicht is Duitsland nu echt veranderd? Is het wijzer geworden... of is het alleen maar op een andere manier zenuwachtig geworden... dat het nu bang is dat het weer gaat vervallen... tot de, de grote fouten die het eerder heeft begaan? Nou ja, dat, dat is moeilijk te bepalen. Als je het hebt over de jongere generatie... daar moet je toch van zeggen... en dat, dat gaat mij zeer aan het hart... Dat, uh, die, die moet je niet belasten nog een keer met dat verleden. Dat zou echt een, een buitengewoon fatale aangelegenheid zijn. Dat wil niet zeggen dat ze niet van dat verleden moeten weten... dat ze daar in het onderwijs of op collegebanken het een en ander moeten horen. Maar dat, je kan niet meer de, de, de huidige generatie, zeg maar... De, of de jongere generatie, die kan je natuurlijk niet meer lastigvallen... in de zin van dat zij daar schuld dragen. Dat is, dat is, dat is natuurlijk ook wel een zegen dat dat zich afspeelt... Uh, dat wil niet zeggen dat er andere generaties van, van, van die, die ouder zijn uh, en die wel degelijk daarbij betrokken zijn geweest, op de een of andere manier uh, misschien wel ter verantwoording geroepen moeten worden, maar de jonge generatie moet je daar buiten houden. Dus in die zin zal het ook allemaal veranderen. In die zin zal dat verleden ook steeds verder wegraken. ook al... Uh, zijn er misschien een aantal mensen daar niet mee eens. Maar dat, gaat, dat is een automatisme. Dat, en dat is vind ik eerlijk gezegd een buitengewoon goede zaak... dat zich dat afspeelt. Dat wil niet zeggen dat men zich niet met dat verleden kan bezighouden. En misschien zelfs in de familie daar toch uh, voortdurend over blijft spreken. En misschien zijn er nog heel veel zaken die opgelost moeten worden. Maar in principe kan je daar de jonge generatie niet meer mee lastigvallen eerlijk gezegd. In het begin van het gesprek uh, zei u dat, uh, wij, uh, dat u eigenlijk helemaal niet zo van Duitsland hield, zelfs maar helemaal niet. Hoe zijn uw gevoelens over Duitsland nu? Nou, ik ben een, uh, ik ben een enorme fan van mevrouw Merkel. Mag ik hier uh, onthullen? Dat mag wel. Uh, en zelfs zover dat ik uh, in, in de tijd dat meneer uh, Helmoet Kool. Uh, die kwestie had met dat zwarte geld, et cetera. Een enorme strijd binnen die CDU is uitge uitgebroken. En daar ben ik eigenlijk nog steeds buitengewoon trots op. Uh, dat ik toen al heel scherp gezien heb dat deze mevrouw Merkel... eigenlijk de hoogste ogen zou gaan gooien in die machtsstrijd. Dat is zelfs gedocumenteerd, als u het niet wil geloven. Nou, dat ik ben ik best geloofd. Maar u heeft, er, <laughs> u heeft er dus al ge ge getipt. Uh, uh, en ik, dat is natuurlijk toch de de sympathie die, uh, die, de, die Merkel bij mij oproept... dat is niet omdat ze een vrouw is... maar wel omdat het iemand is die op een hele goede manier... met dat verleden weet om te gaan. Dat vind ik wel ongelooflijk knap... Uh, van iemand die uit Oost-Duitsland komt... Uh, die ook die, die, die repressie daar op de een of andere manier uh, gevoeld heeft. Hoewel ze daar zelfs een rol in gespeeld hebben in, in, in de jeugdbeweging en dat soort dingen. Maar ik denk dat ze toch uh, iemand is die die fijn gevoeligheid heeft ten opzichte van het verleden. En daar mogen we alleen maar eigenlijk buitengewoon uh, tevreden over zijn. Dat we iemand hebben uh, die daar de leiding heeft uh, bij onze Oosterburen. Die... die die denkers, die kunstenaars, die intellectuelen... die toch zo belangrijk zijn geweest om ten eerste het idee... of de idee Duitsland eh, levend te houden... en op een gegeven moment bij te dragen aan die vorming van dat land. Dat, waar zijn die intellectuelen nu? Houden zich die nog steeds op dezelfde manier bezig met, eh, met het Duitsland van nu? Nou, je hebt natuurlijk de oudere generatie, die, die zijn buitengewoon eh, taai... Uh, dan moet je het hebben over Günther Kras of meneer Martin Walser of meneer uh, Habermas. Dat is die beruchte of beroemde zogenaamde Vlakhelver-generatie. Dat is een groep van, uh, generatie die tussen 1927 en 1930 is geboren. Die aan het eind van de oorlog nog wat meegedaan heeft aan oorlogshandelingen. De een wat meer dan de ander. Uh, maar die hebben natuurlijk heel lang dat, dat debat gedomineerd. En, en ik zie langzamerhand dat dat is. Afgelopen. Je ziet dat die enorme ideologische bevlogenheid en die uh, scherpslijperij die er ook bij komt. Dat, dat moddergooien dat er ook al bij te, uh, aan te pas komt. Dat dat eigenlijk, en daar ben ik eerlijk gezegd ook wel blij om, dat dat uh, steeds minder wordt. En grote kwesties die je in de jaren negentig nog wel had. Als je het hebt over Boto-Strauss affaire, over de Christa Wolff affaire of over de Martin Walser affaire of laten misschien nog de kunter -Kras affaire maar dat is nu langzamerhand uh, wel voorbij. En ik denk dat de huidige jeugd zich daar ook niet meer... Op die, op die, via die ideologische bevlogenheid uh, met dit soort dingen uh, bezig houdt. Ik denk dat dat een stuk minder wordt. Dat wil niet zeggen dat er geen romans worden geschreven... geen gedichten worden geschreven, geen films worden gemaakt... maar die ideologische slerp, uh, scherpslijperij die is toch wel, denk ik... Voorbij. Dat lijkt me toch ook wel heel erg een stuk ontspannender eerlijk gezegd, gelukkig. Uh, aan het begin, um, voordat we hier de studio inliepen, zei je, nou ik hoop toch wel dat dit boek wat gaat doen. Wat bedoelde u eigenlijk met die uitspraak? Nou, zo'n boek heb ik, uh, je kan al zeggen, ik heb het voor mezelf geschreven, dat is natuurlijk een flauwekul. Ik heb het geschreven voor uh, eventueel studenten. Uh, mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Of geïnteresseerde leken die daarin geïnteresseerd zijn. Ik hoop ook dat dat uh, eventueel tot, tot discussie leidt. Dat, dat hoop ik echt. En dat mensen daar een beetje serieus in studeren ook. Dat hoop ik ook. Uh, uiteindelijk hoop ik misschien dat het vertaald wordt. Maar goed, dat is, dat is allemaal in de, in de schoot van de toekomst. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval dat het in Nederland gelezen wordt. En met name uh, een inspiratiebron kan zijn voor heel een nieuwe generatie studenten... die ze uh, opnieuw met de Duitslandse moeten bezighouden. Wat verwacht u dat de kritiek zal zijn? Want we begonnen, zei je al van... nou ja, die, die, het kan best zijn dat mensen er grondig mee oneens zijn. Waar verwacht u dat er kritiek op zal komen? Nou ja, dat, dat, dat tussen de regels door hoor ik wel eens af en toe... Nu, er zijn nog geen recensies verschenen. Ik begrijp ook niet dat die redacties niet wat opschieten eerlijk gezegd. Maar het, het is een uh, ongelooflijk dik boek. Het zou als moordwapen gebruikt kunnen worden. <laughs> uh, ik kan me dat eigenlijk wel een beetje voorstellen. Nee, Ik zal ze verder ook niet aanmoedigen om me met het boek bezig te houden. Dat moeten ze helemaal zelf weten. Uh, maar het Uiteindelijk gaat het om dat je uh, een, een, een, een, een nieuw inzicht probeert te geven in die Duitse geschiedenis. En dus ook een overzicht probeert te geven van wat zich met die cultuur zich heeft afgespeeld. En dat anderen zich daar weer door geïnspireerd voelen om uh, gewoon echt wetenschappelijk onderzoek te doen. Want dat is uiteindelijk mijn, uh, mijn taak om mensen daartoe op te roepen. Uh, het levenswerk is nu af. Dan is toch de vraag, ja, wat ga je dan doen? Nou dat heb ik net al gezegd. Ik heb nog een thema... Kijk, toen ik aan dit boek begon in 2003... heb ik een ander boek even terzijde geschoven. Dat ging over de nederlands duitse betrekkingen. Dus men is nog niet van mij af, zou je kunnen zeggen. Dat bedoel ik helemaal niet dreigend hoor. Maar toen heb ik me bezig gehouden met de jaren 20 en 30. Daar heb ik al drie hoofdstukken geschreven. Dus in die zin ligt er al een basis. En ik ben vooral nu geïnteresseerd... ook weer in nog wat minutieuzer te kijken naar wat zich in kringen, niet alleen in Nederland... maar ook daarbuiten zich heeft afgespeeld. En toch te speuren naar mensen die een, een, een scherpe analyse hebben gegeven... van Hitler en het nationaalsocialisme. En uh, misschien zijn die daarbij, dat, dat zou kunnen. En hoe mensen dat ervaren hebben om dat land te verlaten... en, en heimatloos door de wereld te moeten trekken. Ze zijn nog lang niet van u af. Fris Boteman, dank u wel voor uw komst naar de studio. Uh, we hadden het over uw boek Cultuur als Macht. Cultuurgeschiedenis van Duitsland 1800 tot heden. Straks twee dingen met Susanne Kunstler, netmanager van Zapp en Zeppelin... over de jeugd van tegenwoordig. U luistert naar Brands met boeken van de VPRO. Ik wens u een hele fijne avond.